Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Ondanks de hoogopgelopen spanningen in het kabinet... is er genoeg vertrouwen bij de ministers en staatssecretarissen om door te gaan. Staatssecretaris Asjebar maakte gisteren bekend... dat ze opstapt om polariserende omgangsvormen. Bronnen meldde eerder dat ze zou vertrekken... vanwege racistische uitspraken van haar collega's in de ministerraad. Na een urenlang crisisberaad in het katshuis gisteravond... is besloten dat de andere ministers en staatssecretarissen aanblijven. In de ministerraad van afgelopen maandag... Is Volgens premier Schoof geen sprake geweest van racisme, maar hij wilde niets kwijt over de aanleiding voor het opstappen van Ashabar. Ash Ook de leiders van de coalitiepartijen zeiden na afloop van het crisisberaad weinig. PVV-fractieleider Wilders liet alleen weten dat hij blij is dat het kabinet niet is gevallen. In India zijn tien baby's omgekomen door een brand in een ziekenhuis. Reddingswerkers hebben 38 pasgeborenen kunnen redden. Eén baby wordt nog vermist, melden internationale media op basis van de lokale autoriteiten. Bij het ziekenhuis in het noorden van India ontstond gisteravond laat brand. De oorzaak is nog onduidelijk. 17 geredde baby's zijn gewond geraakt. Jake Paul heeft bokser Mike Tyson verslagen in een lang verwacht duel vannacht. De 58-jarige Tyson is voormalig wereldkampioen. Toch verloor hij van de 27-jarige influencer die pas zes jaar bokst. Vanaf ronde 5 begon Tyson zichtbaar vermoeid te raken en moest hij meer en meer klappen incasseren. Het duel in Texas werd live uitgezonden op Netflix. Duizenden mensen in de Verenigde Staten hadden last van een haperende verbinding. Ook in Nederland was de wedstrijd moeilijk te volgen. Netflix wilde tegenover Amerikaanse media niet reageren op die verbindingsproblemen. De wedstrijd is waarschijnlijk een van de best bekeken showgevechten in jaren. Het weer, de dag begint grijs met soms wat motregen. Later in de middag zijn er meer buien in het noordwesten. Het wordt uiteindelijk 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB.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 Goedemorgen. We gaan beginnen. Hmm. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja. Goedemorgen. Yes, goedemorgen de knopjes. En ik heb maar één woord natuurlijk. Mensen weten wat ik bedoel Aan de slag. Ja, precies. Aan de slag. Zo, die hebben we eruit geflikkerd. Ja, alle knopjes die niet allemaal lekker werken. Kijk nee, hè? He? dat het een beetje kan... Hoi uh... Goeiedag. Kijk even vangen. Ja, dat is een foutje. Precies. Ja, sorry, ik heb me even hersteld. Maar wat, wat zei Schof ze nou? Veel mensen weten precies wat ik bedoel als ik zeg... aan de slag. Ja. Hartstikke idee. Die hebben we eruit geknikkerd. Daar zijn we ook weer vanaf. Asje Ik was gisteravond nog laat in de bar. En uh, nou, daar hebben we nog heel lang zitten leuteren over het feit. Wat was nou precies allemaal het gedoe ook allemaal in die ministerraad? Nou, wat was het ook alweer? We hebben lang en goed met elkaar gesproken. Ja? En hebben er alle vertrouwen in... Ja? ...dat er in de fracties en in het kabinet... geen sprake was of is... Van racisme. Okay. Dit is het kabinet dat strijdt tegen racisme, ja. tegen antisemitisme en tegen discriminatie. Oké, okay, dus ja, maar. Is van racisme, maar zijn er racistische uitspraken gedaan? Ik doe op geen enkele wijze uitspraken over wat er wel of niet gewisseld is in de MR. En ik herhaal uh, dat er in de fracties in dit kabinet geen sprake is of was van racisme. Nee. Maar u geeft geen antwoord op mijn vraag zei, of er racistische uitspraken zijn gedaan, waaraan de staatssecretaris zich heeft gestoord. Maar ik constateer, en we hebben met elkaar geconstateerd als kabinet, dat er is en was geen sprake. Is van racisme. en was geen racisme. Hij heeft het wel dertig keer gezegd in die persconferentie. Kan ik nog één keer herhalen? Ja, we hebben nog een keer hoor. Ja, ja. hoor ik herhaal: ja. dat er is en was, was geen, geen sprake. Racist. Nee, wordt er helemaal geïrriteerd van. Gewoon. Maar wat oh. werd er nou precies allemaal gezegd? Wat hebben die ministers onderling allemaal gezegd? Die zorgen altijd dat wij in Nederland altijd zo... ...rustig blijven. Dat we heel rustig... Nou, ...het valt allemaal mee. Die ministers gooien helemaal geen benzine op het vuur. Echt niet. Wat zouden ze gezicht hebben? En Toen het bijvoorbeeld ging over het antisemitisme in Nederland... ...is er gezegd... ...het is een puist die zich niet laat uitknijpen... ...maar het pus zit in de hele samenleving. En ook nog antisemitisme zit in het DNA van bevaal, bepaalde bevolkingsgroepen. Dat is door verschillende ministers overgesproken in dat soort felle bewoordingen. Ja, precies. Dat is allemaal gezegd. En dat hebben ze met z'n allen afgesproken... Dat het geen racisme is. Nee, dat is het niet. En dat zij dat zo ervaart als racisme... Ja, dat is haar probleem. En zo knikkeren haar er gewoon uit. Als je bart kan ze weer iets anders gaan doen. Ze deed sowieso vandaag in de Telegraaf te lezen. Deze zal niet heel erg goed werken. Met het hersteloperaties van die in Groningen. Ach, dat is al heel slecht. Flikker op dat mens, joh. En dan kan die hele NCS of N... n c Ja, een kutnaam ook al van die partij... Die, die voor elkaar staan, blijkbaar niet... die, uh, die kan gewoon door met ja. het lekkere kabinetje van een ja. Jezus, wat ja. echt. En dan hoor ik iemand uit Marokko en die had dit. En verder in het nieuws. Alles wat deze week gebeurde, ze volgden het ook in Marokko. Hoe groot is die groep Marokkaanse jongens die iets verkeerds heeft gedaan? En moet je dat dan over scheren met een half miljoen Nederlanders van Marokkaanse komaf? Gaan we toch even lekker bak bakkelaten. Bak nee, nee, dat is maar, toch helemaal niet nodig? Nee, het is toch... Ja, het is gewoon belachelijk hoe ver het er gaat is. Maar nou. goed, uh, en ik hoorde vandaag. En dat was een heel grappig stukje. Uh, dat Netanyahu een rapport had laten schrijven over de aanval in Amsterdam. Wat is nu ook al de aanval van Amsterdam. Serieus? Ja, het zegt wel. Uh, hij heeft uh, kunnen achterhalen dat Hamas hier ook achter zat. Dus hou je vast, ja. wat ik al een paar weken maak met grappen met bommen en zo. Nou. Het komt deze kant op. Nou, heb je het Herschreven. Lekker de kop afgebeten over deze ochtendshow. Ja. Welkom! Nou, welkom Sinterklaasje, zou ik zeggen. Hij komt vandaag aan, ja, hè? Nee, hij komt morgen aan in Zandvoort. Ja, ja, vandaag precies. komt hij al in een paar uh, uh, grote steden voor Zandvoort. Komt hij al uh, Vianen, geloof ik. Nee. Nog nee, Nee, komt nee hij? de Vijf herenlanden. Vijf heren? oké. Okay. Nou, ja, dat is een gemeente bij, uh, in, de, of in de provincie. Uh, Sorry, Utrecht. in Vijaren komt hij nu ook aan, natuurlijk logisch. Maar kom, daar komt hij echt aan land, in Nederland. Maar die man heeft hartstikke druk. Ja, heb je gekeken in zijn agenda? Nee. Nee? Jij wel? Nee, ik heb ook niet gekeken. Nee, nee. Ik durf niet te kijken of, of, of ik erin sta. Ja, op die manier, wat je allemaal hebt uitgevreten. Ja. ja, het is altijd zo leuk. werk mensen met een verstandelijke beperking... Mensen met mogelijkheden, wat je het ook mag noemen, noemen. En dan gaat het telefoon en wij krijgen heel veel telefoontjes. En uh, uh, soms vragen ze eens van, uh, wie was dat? Dan hadden we Sinterklaas. Hmm. Ja, hij houdt je in de gaten. Haha, altijd zo leuk om die mensen een beetje op te stoken. Niet iedereen trapt trap erin, moet ik zeggen hoor. Niet dat ze daar echt bang onder de banken kruipen. Zo van, oh, hij komt eraan. Maar het is wel leuk om even een klein beetje te stoken. Klein beetje te prikken. En wat ik mezelf irriteer, is dat gewoon overal orkest versiering hangt. Ja, Waarom is hier, dat? Op, hier op de weg naartoe ook dacht ik van, oh, staat die grote kerstboom er al? Nee, ja. hij ja, is het er nog niet. Maar als nee. je dan om je heen kijkt, al oh, die huizen over ligt, vindt het wel heel gezellig, vindt het wel heel leuk, ja. moet ik zeggen. Ja, maar het, het is ook wel een beetje een dis naar uh, Sinterklaas, vind ik, hoor. Ja, ik denk eerst Sinterklaas en dan kerst. Ja, laten we dat gewoon even doen. Nee, goed, Het lijkt maar even belangrijk. En ik herhaal ja. dat er ja, daar is een dan. en was nee. geen sprake van racisme. Dat weten we nou wel, geloof ik, minister Schoof minister-president. Oké, okay, het is de zaterdagmorgen vandaag de mannenochtend, Want de vrouw is in Thailand. En Jehoi. we hebben contact regelmatig waar ze is. Ja, je wel gasten bij elkaar. Die allemaal een eigen projectje hebben. Dus de ons, erg Steuner van de Arctic Monkeys en Miles Candy. En een hele goede carrière heeft en regelmatig een nieuwe plaat heeft. En dit was uh, Last Year of Puppets En het heette dus... Uh, bed hebben slechte gewoontes? En de slechte gewoontes, ja, wat is het ook weer? Regelmatig ruzie maken over de vorm en hoe moeten we samenwerken. En eigenlijk niet bezig zijn met... Wat we moeten doen met Nederland, dat zijn de slechte gewoontes van onze kabinet En dat is binnenkort allemaal over natuurlijk. Want ja, er moet een nieuwe verkiezingen komen. Laten ja, dat, dat denk ik opstaan. al. Ik dacht eigenlijk vanmorgen bij opstaan, dacht ik van nou... De kranten die koppen heel wat anders dan de het nu is uh, ja. onder streepjes gebeurd. Ja. Maar uh, nee, het is nog niet zover. Nee. Maar nee, ik, dat denk, is, uh, ik denk als dat kabinet wel was zou gevallen, dan denk ik nog steeds dat... Uh, uh, minister Halsema, denk ik, dan wel als burgemeester... Uh, nou ja, zou kunnen of moeten aftreden. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel. Heel eerlijk gezegd. Want, als, als je toch ook een beetje de krant in de gaten houdt... en ook uh, leest hoe of wat... er staat hier ook weer een artikel in. Als Femke Halsema in het bedrijfsleven had gewerkt... was ze na, na de zoveelste blunder al lang ontslagen. Zijn. Ja, iedereen valt wel over, over haar, ook haar manier van optreden. Meteen de onrust zaaien. Kan jij je, je gebit even losdoen? En de mond ook zo praten... <lacht> Nee, goed. Ja, probeer erna te doen. Lukt het er ook ja. niet. Maar goed. Nee, maar ik, ik, ik, ik blijf erbij uh, dat je met elkaar aan de tafel gaat zitten van... Hé, hey, wat is de gaande? En, en uh, doen we er goed aan om, om een wedstrijd wel of niet door te laten gaan? Ja. Maar daarnaast heb je toch ook nog een boerengezonde verstand wat naar boven komt? is er niet aan de functie inherent? Die gasten, die, die, die, die, uh, die Israëlische supporters, ja. die Joden toch... Hè? Mm. Jood, die werden uh, nagejaagd. Maar moet iedereen meteen Jood worden genoemd? Dat is gewoon een supporter. Dat nee, is gewoon nee. een mens. Dat ja. is gewoon een foute mens. Was je gewoon, ook Joden kunnen ja. foute mensen zijn, blijkbaar. Ja. En die waren al in 2016 hier geweest. En toen ja. hadden ze er al een puinbak van gemaakt. Maar ja. dan laten ze hier nog een keer binnenkomen. Want dan hebben zij recht om dan wel binnen Nou, onbegrijpelijk. Maar goed, daar is een fout gemaakt. En die hebben natuurlijk er toch een beetje een rommeltje van gemaakt. En uiteindelijk, ja. En uh, een jodenjacht werd het wel... maar op de foude joden... en niet uh, werden mensen uit het huis vandaag gehaald... zoals met uh, de kristalnacht... waar nee, het mee vergeleken werd. Nee, het sloeg helemaal nee, door, nee, die beschrijvingen nee, nee, nee. Nou, ja, goed. Maar ja, ik ja, heb maar in deze gemist. Ja, klopt. Die had Heel wel even iets anders precies. op kunnen treden. In ja. eh, Ieder geval een beetje te, de gemoeder te... een beetje jongens rustig aan. We gaan hier naar kijken. Hm. En uh, in plaats van meteen een vuurtje op te stoken al Nou goed, afgelopen uh, vannacht... Jawel, hij is tegen de vlakte gegaan. Ja. Hij, hij baalde wel dat die, die Paul, uh, Paul Kelly, wil ik zeggen Jake Paul, ja. Uh, ja. dat hij niet knock-out knock heeft geslagen. Nee, dat is toch de man van de, van de influencer. Ja, oh, die influencer. Oh, die kan er niet veel uh, voor elkaar krijgen. Die heeft, die heeft echt uh, dit nodig om hem tegen de vlakte te krijgen. Nou, hij kreeg hem na zes rondes toch uh, op, de, op de mat. En uh, hij, moest, hij zei zelf ook al in een interview. Hij zei zelf: Ik moest toch flink uitkijken voor die mokerslagen van Thijs. En die waren toch wel flink hard. Die gast heeft al maar zes jaar gebokst. En nu heeft hij dit al voor elkaar gekregen. Ja, knap toch? Ja, dat vind ik Vindt echt wel knap hoor. We. Ja, ja. We. Dus, nou goed, ik heb nog geen beelden gezien en ook niet reacties van Mike Tyson. Het haperde, het beeld. Als je ja. niks hebt gezien, dan... Uh... Dat is eigenlijk nog het grootste nieuws, eigenlijk. Ja. Dat heel veel mensen, in Amerika, nou heel veel mensen, een paar duizend mensen hadden geen goed contact met uh, via Netflix. Dus die wordt vast voor de rechter gesleept oh. weer, voor miljoenen weer. Goed, wat zit je nog meer te lezen? Zo. Nou, ik lees hier dat uh, onze Malou Petter, die is afgezwaaid bij het nos -journaal. Oh, Heb moet... je dat gisteravond gezien? ja. Uh. Oh, nee, sorry. Al, al heb je niet op haar gelet. Nee, nee oh. ik heb het niet... Uh, nog oh, niet maar, okay. maar, maar hoe lang heeft het gedaan? Is het... Uh, nou, toch wel een aantal jaren. Toch wel een aantal jaren. Ja. Oké, okay, nou, ja. sorry. Ja. Hey, en dan zit je ook nog, toch nog even terugkomen op Halsema. Het hele gebeuren van afgelopen. Ja, ja, we laten we niet los. Laten we even niet meer los. Nee. Uh, Halsema belde Schoven op het verkeerde telefoonnummer. Heb je dat meegekregen? Nee, nee. Ja, nou, de burgemeester van, van Amsterdam die belde die donderdag nog vergeefs uh, premier Schoven op. Maar... Uh, het was het, uh, zijn privé telefoonnummer, maar die stond op stil. Oh, oké. Okay. Dus hey. Maar dat is wel apart, Ja, dat is wel hoor. apart. Ja. Dus je privénummer zet je uit als je ja. thuis bent. Ja. Alleen je voor je werk ben je te bereikbaar. Nou, dan ben je wel een goede werknemer. Uh, ja, maar als school moet je denk ik altijd beraad Altijd. Ook die ja. andere telefoon. Zet die ook ja. even aan. Hm? Want ik weet niet wat hij aan het doen was. Laat me een nou lol gaan oh, maken. Oh ja, van een leuke vriendin. Zorg dat zou ook nog kunnen dat hij daar bij bezig was. En dat is ook heeft hij ook wel recht op de top. Oké, okay, nou ik zal zeggen: doorladen en door. leeft. I'm too fucking young. I'm too messy. I'm too clean. Alles wordt genoemd. En dit is daar een van de laatste zingen. komt pas wel weer een nieuwe single uit. Die is eigenlijk alweer een paar maanden oud. Daarvoor de nieuwe single van de sportsteam. En die heette Condensations. Ja, en die hebben altijd een lekkere opstandige tekst. Altijd leuk. Alleen die echt voorlaatste zingel... Dat ging over een auto, Subaru, om daar zo uh, lovend over te zingen. Dat snapte ik niet helemaal. Ongelooflijk. Ja, dat vond ik ook. Wat? echt. Een plaat. Daar snapte ik helemaal niks van dat hij die uitbracht. Maar goed, dat, uh, misschien was het een, een reclamestunt, Zou ik toch dus om kunnen om mm, ons daar een plaatje over te maken. Goed, het is uh, bijna half negen. Straks is het ook weer de Zandvoortse bericht. En natuurlijk allerlei dingen die spelen weer in de wereld. Ja. Nou ja, er is vandaag dus... Uh, we hadden het er al over. Sinterklaas uh, komt vandaag aan. En de NTR doet uh, traditiegetrouw vanaf 12 uur vanmiddag... op tv-rechtstreeks uh, uitzending. Yeah. Echter de route... Uh, hoe heet het? Nee, de Sinterklaasintocht in Hoog Zand is uh, uh, afgelast. Oh. Ja, dus Groningen, die vinden het toch te onveilig. Hoezo, is het dan de aardbevingalarm? Ja, volgens mij. Oh, die minister is weg natuurlijk. Ook die hersteloperaties zijn niet meer... Ja, nee, dat gaat hem eventjes niet worden voor dit jaar. Oké. oké. Dat is wel jammer. Ja, zeker, jammer voor die kinderen. Ga we lekker tv kijken. Hebben ze ook die Zwarte Piet discussie ook allemaal niet? En hij is hier binnen ook geweest, want ik weet niet of je het gezien hebt hier in de kantine. Nee? Ja, ga maar kijken. Ja, al die chocola. Irritant. Ja. Ik ben er net een beetje vanaf van de chocola. Oh. Dan gaan ze overal van chocola neerleggen. Wat is mm. nou voor een gekheid. Mm. Nou, als we het toch over gezondheid hebben. Mm -hmm. Psycholoog en docent Femke Nijboer pleit ervoor... zat in de Telegraaf gelezen vandaag. En om een andere manier over onze welzijn na te denken. Ze deed ooit een lezing om de Zwarte Cross. Een mini-college. Daar pleit ze voor het leven zo snel mogelijk kapot te maken. Je lijf en je hersenen. En ze riep uh, iedereen tot bakken, veel bier drinken en lekker sjoemelen... En vreemd gaan, dus dan sletten bakken. En ook zeg maar veel vet tot je te nemen. En ze had ooit die ervaring opgedaan. Omdat namelijk haar, uh, haar, haar, haar opa of zo is. Nee, haar oom. Die had ooit in de krant gestaan, 86 Met een artikel over de sigaar. En dat hij flink aan het roken was. En die man werd ook niet ouder dan 47. Uh, at slecht. Uh, begon meer te drinken. En stopte met de, nou, allerlei slechte dingen deed hij. En alleen zijn vader. Haar vader. Die uh, werd maar 70. En die had een heel gezond leven. Toen dacht ze. Nou. Wat maakt het allemaal uit. Dus nu had ze een, uh, een top 7 samengesteld. Word arm. Armoede. Dat is de beste manier om jong te sterven. Arme Nederlanders wonen in slechte wijken. Hebben weinig kansen en zo. Slechte gewoontes en zoiets. En ervaren heel veel stress. Dump je vrienden. Eenzaamheid. De fysieke geest. En dan doet je, je lever gewoon niet meer toe. Begin met roken of rook meer dan je gemiddeld rookt. Dat is slecht voor je gezondheid en eh, ook slechte hygiëne en allemaal dat soort dingen. Drink veel bier. Alcohol verstoort de brein, vergiftigt je organen. Bovendien is het leuker dan andere drugsen. Want daar moet je eh, ja, nog op een andere manier aan proberen te komen. En eh, nee, sigaretten is makkelijk te vinden. Ga vreemd. Het is een kleine kans, maar 1% van de mensen. Je krijgt een hartstilstand. En zeker als je vreemd gaat, dan is het nog spannender. Nog meer spanning om de hart. En wat is het toch mooier dan om uiteindelijk met een glimlach heen te gaan. Hè? Op een, een wildvreemde vrouw. Dus eigenlijk je hartspier. Dus uh, uh, ga vooral ook zitten. Ga want heen. Nederlanders zijn kampioen uh, op het gebied van zitten. Gemiddeld zitten we negen uur per dag. En uh, nou ja goed, ga daar vooral mee door. Oh. Allemaal tips om het leven zo slecht mogelijk te maken. Nou en dan kan je snel heen gaan. Dat nou, we maar uh, een kopietje. Ja, ik bedoel, ik denk niet dat wij eronder vallen. Veel nee. zitten en uh, nee. veel eten nee. en drinken. Ja. Maar goed, uh, ja, dat is haar uh, wat ze zegt. van Ik kan het het best aandragen, maar heel veel mensen luisteren niet naar. En als ik het op deze manier doe, dan gaan ze er toch even anders naar kijken. Mm. Dat wel weer geinig. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Eerst maar even nieuwe platen van Inhaler. Ik moet er even aan wennen. Het is uh, open wide yesterday en dit is op te vinden. Our house in the middle of the street. Oh nee, dat was Madness. RIDE AROUND 6 OR SOMETHING THERE ARE WILDS BAREFOOT IN THE STREET So, oh. Vaak in de studio geweest bij de opnames van uh, weer een nieuwe serie van YouTube. Dit is namelijk de zoon van Bono Fox in Helert. En dit is de laatste plaat die ze uit hebben. Our House. Het was een heel groot uh, huis waar hij opgegroeid is. Ik weet het ook allemaal niet. Maar goed, uh, ze hebben me meerdere platen uit en dit is een van de laatste. Goed, is er alweer tijd voor de... Oh. Zandvoortse berichten. Zeker, de Zandvoortse berichten. Mantelzorgers in het zonnetje gezet. Het is uh, vanzelfsprekend dat ze het allemaal doen natuurlijk. Maar het is niet altijd even gemakkelijk, gemakkelijk om voor je naasten te zorgen. En uh, uh, da, ja, David is deze dag uitgeroepen. Hij was vrijdag, alweer vorige week vrijdag 8 november. En uh, in Zandvoort heb je heel veel vrijwilligers, maar ook heel veel uh, mantelzorgers. En uh, dan kunnen ze even die dag ontspannen en ontmoeten en verhalen delen en zo. En uh, vroeger noemden noemde ze het naberschap. Nauberschap, nauberschap noemden ze het vroeger. En uh, waar, uh, je kon gratis meedoen. En het was echt jouw dag. Dat was het thema. High tea bij Rabbel. En veel mensen konden een verhaal daar even met elkaar delen. Arne Hilgersom en Lolita uh, Schoollink Dat zijn consumenten van uh, Tandem Zandwoord. En Tandem Zandwoord zorgt tot de voor de verbinding. Als je met dingen zit, kan je hun uh, opbellen. En kan je overleggen wat er zou kunnen gebeuren. En kan je ergens hulp bij krijgen. En uh, verder... Uh, ja, nou ja, goed. Ben je jonger dan 23? Uh, ja, dan moet je echt uh, contact nemen met pluspunt. Dan heb je daar speciale jongerenwerken. Dat is weer een andere afdeling. En die kan je er ook weer bijstaan als jij uh, hulp nodig hebt. Nou, Oké. Okay. Dus, ja, dus uh, mooi. Vertel. Ja. Nou ja, ik blijf toch weer bij die, bij die heilig man. Ja, dus Sinter Ik kom er maar niet vanaf. Ja? Hoe zit het dan straks met de kerst? heb ik het iedere zaterdag over de kerst. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hmm. Hey, morgen zondag 17 november om 11 uur. Dan komt hij aan met zijn Pieter bij het Badhuisplein. Huisplein. Nou, zoals elk jaar Sinterklaas te zien op het Sint Festival. Rond 1 uur kunnen de kinderen een handje geven aan Sinterklaas. En uh, Daarnaast worden uh, door het centrum heen verschillende activiteiten georganiseerd. Nou, het volledige programma moet nog worden aangevuld naar de belangrijke punten langs de route. Hij start dus hè? strand Zandvoort, tussenpunt Badhuisplein en eindpunt Centrum Zandvoort. Dus morgen kan je je lol op. Kinderen ja. met de ouders. Zeker. 18e eeuwse kastboek uh, komt weer terug. Het ja, gaat over de vuurbaak. Ik vond het een vraagverhaal, maar het blijkt dus dat de vuurbaak. dat was de vroegere vuurtoren. En niet de vuurtoren die we. Die, ja, ja, goed. Die is later uh, natuurlijk met, uh, met de Tweede Wereldoorlog naar beneden gegaan. Daar had je een vu vuurbaak. En een vuurbaak moest altijd brandend worden gehouden. Om de schepen uh, op zee te zwaarschuwen waar de kust was. En daar is dus een kastboek bij, bij, van bijgehouden. En het kastboek kwam dus bij uh, Marinelle Smit uh, Machielsen vandaan. En haar uh, vader was gek op geschiedenis. En die had het boek ooit uh, ja, bij zichzelf. Uh, en het is nu bij het archief Rijksmuseum weer uh, terecht. En uh, daar staan die dingen in beschreven. De inkomsten, aankopen. Uh, bijvoorbeeld de kolen die nodig waren. De uitbetaling aan wachters. Uh, en de schouwtekenen daar elke keer voor. En het gaat dus over een boek van 1780 uh, tot 1811. En uh, burgervader Jan uh, Jansen Komrij... Nou, ik heb het verkeerde opschrijving. Nou goed. Die heeft het overgedragen nu uh, de, aan uh, David Gert-Jan Bluis ik was er ook bij. Ik heb alle dingen gerommeld opgeschreven. Sorry hiervoor. Maar ik, het, het boek is weer uh, zeg maar voor iedereen te bezichtigen in het Rijksmuseum. Oh, dus dat is wel weer mooi in het ja. archief. En dat ja, is wel maf om dingen te hebben uit 1780... Hoewel het natuurlijk over praktische zaken gaat en over allerlei andere dingen. Maar is het wel weer leuk om dat te zien ja. waarschijnlijk. Het ziet er mooi uit ook. Heel goed. Afgelopen woensdag, uh, 13 november, is in Zandvoort het, straam, het straatnaambordje van de Oude trembaan onthuld. Door de, door de wethouder Gert-Jan Bluis en uh, Volkert Bloemen. Vertegenwoordiger van de, staats, uh, van de straatnamencommissie. Nou, het fietspad droeg officieel al de naam Oude Trembaan. Maar deze, was, met deze naam was destijds nog niet uh, zichtbaar op de straat. Dus die is bij deze zichtbaar. Nou, de tramlijn zelf werd geopend in 1899, een decennia nadat de Zandvoortse Laan was verhard. Dat is uh, zeg maar het fietspad uh, wat parallel loopt aan de Zandvoortse Laan. Oh. Ja. KNRM uh, station Zandvoort uh, ontving zaterdag 9 november 13 trouwe donateurs... En die zaten er 50, soms 60 jaar bij. En dat liep dus van 64 tot uh, 74. Ze zijn ooit begonnen met uh, doneren en eigenlijk nooit opgehouden. Mooie bijzondere verhalen. Pieter, Jouwstra was er onder andere bij, die is in de 74 bijgekomen en liet weten dat iedereen eigenlijk die zwemt en surft of ieder iets op zee doet, moet lid worden. Kom op, gast. En als er iets gebeurt, dan moeten ze je redden. Dus betalen, pan en koek. En uh, het was blij om zoveel leden te ontmoeten, vertelt hij verder. En er werd natuurlijk ook weer met de, de, de, de boot ge, gevaard. En uh, ja, sommige mensen ja, die hadden toch wel eens gezondheidsproblemen en die twijfelden. Maar de meeste mensen gingen toch wel met het schip mee. Want het is toch altijd wel een hele uh, uh, ja, belevenis en door die golven heen te breken. En dus nou ja, goed, uh, mocht je dan nou geen uh, donateur worden en wel gebruik maken van de zee. is verplicht, sinds kort hoor ik. Nee, zonder gekheid. Maar het zal wel mooi zijn als je dat doen natuurlijk. Want het zijn allemaal vrijwilligers die met uh, eigen gevaar voor leven... soms mensen uh, van zee uh, uit de zee halen. Dus dat is wel een hmm. bijzonder gegeven. Goed, laatste. Ja, um, kutgeschiedenis. Uh, Kut <lacht> <lacht> Ik wil zeggen kunstgeschiedenis. Ja. Nou, Volgens de koers van kunstgeschiedenis... aan de hand van steden die ooit grote artistieke centra waren... Uh, komen deze keer naar Rome en Amsterdam. Nou, dat is de 17e eeuw. En de, de, de, de kosten daarvan zijn uh, 10 euro. En dat is op de locatie. Maar het is pas zondag 24 november. Maar je kan het maar beter vast in je agenda zetten. Dat is locatie uh, Juttershart. Hier aan de burgemeester Na Nawijnlaan, sorry. Ja. Nummer 100. Tot ja. nou, zover de ber berichten uit Zandvoort. Er hebben wij straks nog veel meer berichten. Dan zal ik eerst even hier de Park. Ik Park hebben een nieuwe plaat uit. Favorite zone. Lekker gitaar. Oeh, lekker. Dag, nu weer de geschiedenis natuurlijk. Oh, er zijn weer leuke dingen gebeurd in het verleden. My Dat is een hoor. Alles wat te maken. klinkt een beetje zo, dit maar toch als ik dit een speer van plaatje hoor van Maximal Park. Nou, dan vind ik het wat te pruimen, dit toch? Ja, zeker. En het nieuwe plaat heet Favorite Songs. En misschien mijn favoriete plaat ook wel van uh, Maximal Park is uh, Books in Boxes. Wat? De Schoolbox Depository? Nee, hebben we het daar dan nou weer over? Jesus, ja. Vorige week hadden we het ook over het feit dat uh, John F. Kennedy... minister-president werd van Amerika. En ja, wel over twee weken... dan wordt hij natuurlijk in, drie, in uh, 63... Uh, wordt hij vermoord. En dan kom je toch uiteindelijk weer terug op dat... Book Depository in uh, Dallas, Texas. En uh, ja, wij alle twee hebben er toch wel een zwak voor... om elke keer weer naar die filmpjes te kijken. Hmm. Zie ik daar nou... Zie ik daar Oswald staan? Of nee, daar op de achtergrond... zie ik toch nog iemand anders ook die schiet mee. Met z'n tweeën zijn ze aan het schieten... Nou ja, goed, Er zijn zoveel theorieën over. En de afgelopen week heb ik ook weer een filmpje zitten kijken. Anderhalf uur, wat er precies in die schoolbok... de is gebeurd. En dat ja, het werkt toch weer een heel ander licht op de zaak. Niet dat er een andere dader tevoorschijn komt. Ik geloof echt wel dat hij het gedaan heeft. Ik denk dat alleen dat hij het helemaal in zijn eentje heeft ja, gedaan. Ja, dat denk ik dus ook. Echt helemaal ja. gewoon. Hij heeft niemand geïnformeerd. Nee. En het is gewoon, volgens mij... In die, hij, is, hij heeft maar een maandag gewerkt. Ja. Hij kwam werken in oktober daar. In 22... 22... Uh, november schoot hij uh, JFK neer. In een maand tijd heeft hij dat allemaal bedacht. En dacht nee. hij, nou, jeetje, dit wordt in mijn schoot geworpen. En ik als communist, laat ik het eens proberen. En volgens mij, toen hij uit dat uh, shooters' nest vandaan liep naar de kantine. Had hij eens in de gaten of hij nou raak had geschoten, denk ik. Nee, nee. nee hij nee. is gewoon weggelopen. Het is gewoon een, een verwarring geweest. Maar goed, ja, heel veel andere mensen komen weer met nieuwe theorieën. Ja, maar hij had toch contacten daarmee en daarmee zou best kunnen. Maar hij heeft het wel alleen gedaan. Dat geloof ik zeker. Goed, nou, laten we niet er helemaal in verdwijnen. Want er is al zoveel over ja, gezegd. Het is wel interessant. Ja, het is zeker interessant. En misschien is dat ook de vijftiger. Is dat een beetje... Ja, onder? ik denk naarmate je ouder wordt dan... Uh... Nou, er komt genoeg bij, maar ook weer genoeg niet. En er komen ook toch weer dingen naar boven dat je denkt van... oh, daar heb ik vroeger nooit aandacht of tijd aan willen besteden... omdat ja. ik het wel of niet leuk vond. Laat ik daar nog eens induiken. Ja. <lacht> Voor het gaat doodgaat, met... en dan moet ik het toch weten. Ja, dat zwarte garen, dat is er al. Oh, oh ik heb het weer nu uitgevonden. Wat leuk. <lacht> Zoiets is er. Goed, wat zie ik jij te lezen? Ja, nou ja, de regering mist nog steeds 2,3 miljard... om de lastenverlichting uit te delen. En dat komt, en dat heeft ermee te maken... want de btw-verhoging is van de banen. De tafel, ja, had, ja, uh, ja, ja ja. Geveegd, maar... Over boeken gesproken. Yeah. Ja, ja, dus, ja. Uh, hoe heet het uh, nou? Dus we kunnen weer volop uh, naar de sport uh, als we doen: naar de, een krant of een boek of een cultuursector uh, uh, uh, bezoeken. Ja. Dus de BTW gaat niet omhoog. Ja, gelukkig. Ach, dus, uh, alleen ja, ik... de btw 2 ik op hotels. Die gaat waarschijnlijk wel door. Oké, okay, doe het op de hotels en op vakantiehuis maar omlaag. Dan komen ze allemaal naar mij toe. Ja, <laughs> dat is heel goed geregeld allemaal. Maar even één ding over boeken. Hè, wat ik bedoel, ja, ja. ja zeker. Ik ga nu weer heel veel boeken kopen. Want ik, ik, oh, ik ben gek op lezen. Ik heb ook zoveel rust om le Jij? te lezen en boeken Jij? te pakken. Maar, uh, zeker luisterboeken. Ja, dat is het denk ik, hmm. ja. Nou goed, daar zit geen btw op zitten, denk ik. Nee. Maar uh, langs de kant van de straat zie ik ja. overal van die... Uh, kastjes. Kastjes. Ja, leuk. En is, kijk je daar wel eens naar? Is, of in? Ik, ik, nee, Lekker ik kijk er wel eens in? na, maar oh. niet in. Oh, maar ik vraag maar. me af, zit daar, is daar ja. de btw ook omhoog gegaan? Het <laughs> is, is 0% btw, hè, en die kastjes. Dus wat, wat zitten we nou te mutsen over het feit dat het duurder wordt? Die boeken kan je daar gewoon gratis uithalen. Ja. Ja. Wat een gemuts. Ja. Is het elitair gelul dan ja. toch, die boeken allemaal? Ja. Bij die, iemand moet de inkoop doen, hè? ja. Okay. Dus misschien jouw buurvrouw of buurman. En die ja. zet hem dan in het kastje. En dan kan jij hem tegen en, 0% BTW ja, meenemen. Als die BTW omhoog was gegaan. Dan was het zeg maar, kastje binnen een paar maanden leeg geweest. Ja. Want niemand zette meer wat in. Nou, ik, volgens mij was het niet zo vaart, had het niet zo'n vaart gelopen. Maar goed, okay. dat is mijn theorie. En ik uh, relativeer het. dan toch ook weer heel makkelijk. Ja. Goed, straks. Dan gaan we nog een keer die plaat doen. Nou... Nee, nee, nee, dat is te gek, hè? dat is te gek. Sorry, dat gaan we niet toe. Ik vind het wel lekker, hoor moet ik zeggen. King's of Leon! Can't we have pleasure now? Nou, zeker. Doe maar. M-Television, sorry. M-Television, zo is het plaatje. Genoemd. Zeker. Nooit. Alles zo. Alles zo dramatiek wat in die stem zit. Het is zo leuk gewoon. Kings of Leon en het heet uh, M Television. Ja, kijk naar de televisie en daar is uh, allerlei leuke dingen te zien. En uh, ja, binnenkort uh, nou, komen er weer wat weer verschuiving natuurlijk. En, uh, wat was er me nog bijgebleven afgelopen week van de televisie? Was Eva niet? Nee. Ja, ik heb even niet zo te kijken afgelopen week. Oh, was het nee. interessant met Jeroen Krebé? Ja, oké. Okay. Dat is oh. interessant. Zou okay, ik echt moet afgelopen woensdag. Ja, goed. Eh, ik, normaal kijk ik op vrijdag altijd de televisie. Maar op vrijdag. Eh, gisteren was de popronde. En de popronde is in uh, verschillende plekken. Het is allemaal in Nijmegen geweest. Leiden, Delft, Amersfoort. En dit keer was het in uh, Alkmaar. En dan spelen er allerlei beentjes. Allemaal beginnende beentjes. Niet helemaal dat je denkt, nou. Net bij moeder vandaan, maar wel echt wel uh, een paar maanden of een jaar actief. En die spelen op verschillende plekken. In een bibliotheek, in een restaurant, op, uh, ook wel in een kroeg. Of in, in een poppodium. En zo in half 25 speelde gisteren Buk. En ik had wat uh, fragmenten van Buk zitten kijken. Het deed me een beetje denken aan Joost Klein, alleen dan net even te veel speed. Even een klein fragmentje, en dat is altijd leuk. Dit is bijvoorbeeld uh, Buk. En die heet ik. Even. Hou vast. Ik hoor je Joost pijn een beetje hierin? Ja, nou. Ja. En dit is allemaal nog vrij rustig. Tot hij echt los gaat. Hier moet je echt bij zijn. Ah. Dit duurde wel heel lang voordat die gast op gang kwam. Want ze waren aan het stemmen en aan... Te, oh, soundcheck. En, oh, en dus ja? gegeven, dat was, die duurde echt een half uur. Dus iedereen begon al... Spelen! Wordt je nog gespeeld? En oh nou, ja? ja. En uiteindelijk was er oh, een, uh, een, een, een DJ... die voor de break, break beats uh -huh. een gitarist die gesminkt was. En er liep een vrouw op het podium. Een vrouw, meisje. Die was uh, topless, maar dan uh, met een broekje aan. En die was gebodypaint. Oh. En uh, deze gast Buck die liep in een winterjaarzaam met een bondkraag. Het was echt over de top. Eh, die, die gitarist zag eruit alsof hij uit een, horror vandaan, een horrorfilm vandaan kwam. En Het begon eens te spelen en toen ontstond er een pit waar ik ook heel even in heb gelopen. En heen en weer, als je douwen en trekken, het is toch een hele bijzondere ervaring moet ik zeggen. Deze bug eh, onthoum eh, is de, de, de, de, zeg maar de, de voortkoming van uh, Joost Klein. Ja. En zeker met festivals ontstaat volgens mij echt een groot, ja, groot iets, iets leuks gewoon. Dus onthoud, Burke. Goed, wat nog meer? Ja, nou ja, Trump uh, die is natuurlijk verkozen als president. En het uh, is nu ook een beetje bekend geworden wie zijn uh, teamgenoten uh, uh, zijn. Laten we eens even doornemen met z'n <lacht> ja, allen. ik ben benieuwd. Nou, stafchef is Susie Willis. Nou, Susie Willis is een van de zijn belangrijkste en schijnt ook de machtigste functies in het Witte Huis te zijn... Nou ja, zij staat als vertrouweling van de president. Heeft ze ervaring? Jaren. Ja, ze heeft uh, wel uh, uh, ervaring. Want ze is het succesvolle brein achter de campagne van, uh, van Trump. Oké, okay. okay. waar hij al die slimme dingen heeft gezegd. Uh, uh, ja, ja, ja, ik snap ja. Het. of ze echt slim zijn, weet ik ja. niet. Dan heb je de minister van Buitenlandse Zaken, dat is Marco Rubio. Nou ja, hij staat bekend om zijn harde opstelling tegenover China. Nou ja, wat ze ook koppen is uh, uh, een grote afkeer van China. En weinig warmte voor Oekraïne en de NAVO. Dus nou, dat gaat nog wel wat worden. Dan heb je een minister van Defensie. En dat is iemand. Uh, die heeft een militaire achtergrond. Oh, nou. dat, is wel, dat is wel makkelijk. Ja, ja, ja dat toch? hebben we in Nederland nog wel eens niet. Nee. Nee. En dan heb je minister van Justitie. Nou, de, de, dat zou ook iemand meer zijn die onder meer zegt om de FBI af te schaffen. Ja, zeker. Echt, als het kijk wat ze voor werk allemaal gedaan hebben, ook bij die JFK, dat was echt zo slecht allemaal. Dat hadden wij allemaal kunnen voorkomen. Ja, Toch naar nou, de minister van Buitenlandse uh, Zaken. Uh, van Veiligheid. Nou, Kirstie Noem. noemde de Amerikaanse zuidgrens met Mexico een oorlogsgebied. Dus en, maar, ze willen ook Ik zit echt te wachten op Elon Musk. Wat gaat hij doen dan? Nou ja, dat is ook uh, wel bekend. Nou, hij is niet zo bekend, maar hij is natuurlijk de R, We weten allemaal, tech ondernemer. Tesla oprichter en eigenaar van X. Ja. Maar hij was volop zichtbaar in de campagne van Trump. Maar ja, wat hij uiteindelijk gaat doen, daar is nog niks over uh, gezegd. Nou, het enige wat oh, hij gaat allemaal... doen, dat is volgens mij zijn, uh, zijn kassa even legen. Ja, even volgen. Ja. ja, even tjengelen. Nou ja, even even legen, aan, aan, legen aan, aan Amerika en dan cash voor. Ja, avond. goed investeren. En nou ja, wat ik begreep is dat hij al die ministers weer weg gaat bezuinigen. Want het apparaat moet zo, zo min mogelijk eigenlijk uh, ...heb je eigenlijk alleen het leger nodig en Trump. En uh, Elon Musk houdt dat in de gaten. Ja. En als er te veel mensen die... Op, ontslagen, hup, weg. En uh, dat leger... Maar heeft je al mensen aangekondigd dat die gedeporteerd worden? Want daar was je zo mee aan het strijden... ...dat ja, die mensen eruit zou gooien nou, en het loont nee, uit. En... Nee, nog niet. Volgens mij is dat puur omdat hij nu dus alle nieuwe mensen heeft benoemd... ...en van daaruit gaat zeggen van, nou, wie gaat er weg? Ja. Maar dan voel je toch ook al aan je water aan? Als, daar als... rij je nog geen treinen, zeg maar. Nee? nee? Oh, is <laughs> antisemitisme Nou, <zeg>. nee toch, <laughs> nee toch? Nee, ik weet het niet. Soms ben ik helemaal duidelijk. Wel... Wat, wat, ik, wat? En ik herhaal: ja, dat er. Nee. Is en was geen sprake van racisme. Nee, dat noem je anders. Mm. Die, die, die, die, die ontvallen er niet onder. Het hebben we afgesproken dat dat er niet onder valt. Goed. Oh, en? Ja, nou ja? toch even nog blijven. Want ik weet niet of je het van de week hebt meegekregen... maar uh, uh, Poetin, of tenminste Trump, die heeft gezegd... afgelopen ja? maandag of dinsdag van... ik heb met uh, uh, Poetin gebeld. Ja. En Kremlin, Kremlin bevestigt, Trump heeft niet gebeld. Oh, kijk. Ja, nou, dan is het verschuik voor uh, Rusland niet zo positief uitgevallen. Nee, dat denk ik ook. Ja. Dat een beetje ja. tegen. Ze hadden ja. verwacht dat hij wapens zou leveren. Maar dat heeft hij toch niet gedaan. Nee. Nou, fijn allemaal weer. Goed, de zaterdagmorgen hier compleet. Als er natuurlijk even een lekker funger gitaartje in uh, voorkomt. De Ohio Place is het na laatste album van de Black Kids. Lekker weggaan ze naartoe, joh. Beautiful people. you my song Just a friend on the windsock. There's a crack in the sky and a light from on high. And higher and higher. natuurlijk waardeloos. Het gaat om de tekst. De tekst is zo verdiepend. Het gaat over de mooie mensen in het leven. En soms is dat moeilijk om te zien, maar probeer het te zien. Kijk naar de positieve puntjes. De Ohio Players was een inspiratie denk ik, en toen maakten ze dit album. Dit was natuurlijk de black hier op Toebak Leef. Ja, er staan weer alle demonstraties op, uh, op touw. En dat gaat namelijk over uh, Amelie's Weert. Amelie's Weert, dat is een, uh, een, een bos. En daar hebben ze ooit de A27 aangelegd... en toen hebben ze een gedeelte van het bos hebben ze gekapt. En er zijn heel veel mensen toen in het geweer gekomen... zelfs op boomhutten ge gemaakt. En de ME is erbij gekomen. Maar uiteindelijk hebben ze toch voor elkaar gereden. hebben ze die, die, de, uh, uh, die weg weer verbreed. Dat was in de jaren 70. En in de jaren 80 zijn ze weer bezig geweest. En ze weer protesten. En nu is het... Uh, uh, hoe heet hij nou weer, die man? Uh, nou, ben ik... Uh, uh, uh, die ene man. Die nou, sorry, chanant. Ik kan ook zo'n naam weer niet vinden. Klinkt als... Ja, dat klinkt als... Uh, uh, hij, is, hij is blind. Ja, om daar te zeggen dat hij meteen blind is. Uh, <lacht> Ik weet het echt niet. Nee, maar goed, nu, zijn, nu gaan ze weer demonstreren. En uh, mensen van echt... Jos Kloppenburg, uh, die is er helemaal tegen. Die zegt, we wonen daar in de buurt al in constante geluid van die snelweg. Hm? En nu moeten er nog veel meer bomen aan geloven. Het is een keer klaar. Het zijn vier banen de ene kant op... en zes banen de andere kant op... moeten nog steeds meer bomen worden neergehaald... om die weg nog breder te maken. Dus uh, er zijn heel veel mensen tegen. En uh, deze Jos Klopperburg is onder andere uh, daar fanatiek tegen. En onder andere ook een Carpentier is er ook tegen. En ik probeer nog steeds een naam te vinden. Ik kan hem niet vinden. Wat verdorie. Nou, doe maar rustig aan. We hebben het, het is bijna negen uur. Als jij zoekt... Ja? ga ik wat anders leuks vertellen... Thailand die bedenkt nieuwe, onze landen is natuurlijk in Thailand. Maar Thailand bedenkt momenteel nieuwe feestdagen om toerisme aan te trekken. Nou, de speciale feestdagen zou zijn op 2 juni en 11 augustus. En dat zou moeten ingaan op 2026. Ja, dat heeft allemaal te maken. Dat zijn natuurlijk om deze uitroepen tot een nationale uh, feestdag. En dat zou ook wat uh, ge meer geld in het laadje moeten brengen straks voor, uh, voor Thailand. Dus naar je landen, als je ja, het hoort, gaan we 2 juni en 11 augustus weer terug. Ja, dan doe je ja. er goed aan om de Staten te Zeker, goed bedacht. En Melis Weert wordt al tijden gesteund om dat zo te houden. En dan heb ik Vincent Bijlo natuurlijk, die gast die gewoon heel creatief is. Hij kan ook heel veel hoorspellen maken, maar hij zet zich al in een decennium in te tegen de verbreding. En hij spreekt de demonstratie van zaterdag. Uh, hij spreekt dan in het hartje van Utrecht. Wordt hij gehouden. En uh, Het heeft een eigen sfeertje wat ze neer gaan zetten. Het wordt niet echt uh, hard. Maar hij zegt, het wordt wel even bestil worden gestaan. En dat gegeven moment klaar is klaar. Hmm. Als het breder maken van we die wegen. Jongens, het moet op een andere manier worden aangepakt. Vincent Bijlo dus. Noem okay. noemde ik even. Goed, één plaatje nog voor negen uh, uur. En dan zijn we straks terug uh, met de geschiedenis. Wat gebeurde er op deze dag? En het is vandaag 16 november. We zouden hier niet in een of andere film... Die première ging. Love me too. Love me too. En die Sound of Music. Oh, wat die mooie films allemaal heerlijk. Eerst even Elephant. Seem to move so